1 uur. Het NOS-journaal. Misseland Thomasen. Goedemiddag. Pensioenfondsen verlagen dit jaar al de uitkeringen. Nog geen akkoord over sanering Griekse schulden. En koers TNT Express schiet omhoog na overnamebod. Het weer in het noorden veel bewolking, verder vrij zonnig. Al ontstaan ook enkele stapelwolken. Het wordt graad of vijf. Vannacht koelt het nog af tot rond het vriespunt. Daar is kans bij op gladheid. Morgen veel bewolking en ochtends regen. De rest van de week blijft wisselvallig en zacht bij middagtemperaturen rond 10 graden. Acht pensioenfondsen zullen dit jaar al ingrijpen in de pensioenen. De kortingen kunnen oplopen tot wel 10 procent. Daarnaast maakte de Nederlandse Bank vandaag bekend... dat 103 fondsen de pensioenen volgend jaar mogelijk moeten verlagen... met gemiddeld 2,3 procent. 34 fondsen gaan zelfs meer dan 7 procent korten. Gerjan Dennekamp legt uit waarom ze dat doen. Die fondsen zitten al enige tijd in de problemen de afgelopen jaren. Dat geldt voor alle fondsen. Maar deze acht zaten vorig jaar eigenlijk al onder water, hebben toch nog een beetje weten te redden. En moeten dit jaar constateren dat ze er nog steeds slecht voor staan. Bijvoorbeeld een fonds met een dekkingsgraad van 83%. procent. Dat betekent dit fonds: elke keer als ze een euro uitgeven ze maar 83 cent in kas hebben, dus 17 cent tekort komen. Nou, dat kun je een tijdje. Doen, maar dan komt natuurlijk heel snel de bodem in zicht. En dus zeggen deze fondsen, ja, dat kunnen we niet langer blijven doen. We moeten ingrijpen in de pensioenen. En uh, in sommige gevallen dus moet er 10% af van die pensioenen... om dat gat een beetje te dichten. Welke fondsen zijn dat waarmee het zo slecht gaat? Nou, dat kunnen mensen op onze site uh, vinden. Daar staat uh, uh, zowel deze 8 uh, vermeld als de 103. Uh, maar dan gaat het uh, om fondsen als bijvoorbeeld het Fonds Poseidon van het voormalige Rijn Schelde voor Olmen. Die moeten meer dan 10% korten. Ook de tandartsen, SPT, daar moet meer dan 10% uh, af. Uh, cultuurapothekers, meer dan 7%. Maar goed, iedereen kan de lijst teruglezen op onze site. Hoe zit dat eigenlijk? Want dat is dan voor de mensen die nu al pensioen krijgen. Hoe zit dat nou voor ons bijvoorbeeld? Er worden ook gekort. Uh, iedereen die bij een pensioenfonds zit, wordt gekort. Gepensioneerden merken dat direct in hun uh, portemonnee. Hè, want dan gaat er echt 10% af. En dat krijg je dus niet. Uh, in ons geval, uh, voor de werknemers, gaat er ook 10% af. Maar ja, als je nog aan het sparen bent, dan merk je daar niet zo heel van, veel van. En je hebt natuurlijk nog kans dat je dat de komende jaren gaat inhalen. Zeker de jongeren zouden dat nog uh, kunnen doen. Maar ja, naarmate die korting steeds groter wordt en de, de, de voorwaarden steeds slechter... wordt de kans dat je dat pensioen haalt waar je eigenlijk op rekenen... wordt natuurlijk ook steeds minder. Ja, De acht eh, fondsen gaan het dus nu al doen, eh, 1 april. 103 fondsen hebben aangegeven dat ze het mogelijk volgend jaar gaan korten. Maar waar is dat nog van afhankelijk? Nou, Dit hebben ze aangekondigd op basis van de cijfers van december vorig jaar. En die korting gaat pas in april volgend jaar. En dus kan er nog iets gebeuren in de tussentijd. De economie kan aantrekken. Ze kunnen meer verdienen op de beurzen, op de markten. De rente kan weer wat omhoog gaan. Daardoor kunnen ze financieel weer wat uit het slop komen. Maar als de situatie blijft zoals die nu is... Dan betekent dat korten en zeggen fondsen. Dan moeten we de mensen daar ook een klein beetje op voorbereiden. dat dat er aan zit te komen. En dus zeggen we dat een jaar van tevoren al. En dus nu de aankondiging voor een korting. die eventueel volgend jaar wordt doorgevoerd. En als de situatie is zoals die nu is. dan wordt er ook inderdaad bij die 103 fondsen ingegrepen. Aldus dus, jan Dennekamp. Een van de twee meisjes die bijna een week vermist werden is weer thuis. De moeder van Lisa haalde haar dochter vanochtend op van het politiebureau. Of Lisa's vriendin Jamie ook weer thuis is, is niet bekend. De twee vermiste me meisjes uit de meren en vleuten... zijn gisteravond laat gevonden door de politie in een woning in Rotterdam. Volgens de politie waren de meisjes erg blij dat ze werden gevonden. Het is onduidelijk of ze bij vreemden of bij bekende of familieleden in huis zaten. Ook is nog niet duidelijk of ze tegen hun zin zijn vastgehouden in dat huis. Volgens de politie zijn de twee meisjes ontdekt op basis van enkele tips en goed recherchewerk. De meisjes waren dinsdagavond voor het laatst gezien in een Utrechtse streekbus. Koningin Beatrix, prinses Mabel en haar jongste dochter Zaria zijn op bezoek bij prins Friso in het ziekenhuis in Innsbruck. Ze gingen niet zoals de afgelopen dagen via de hoofdingang naar binnen, maar via de achterkant van het ziekenhuis buiten het zicht van de camera's. Gisteravond kwam het verzoek van de familie... om de kinderen van de prinsen niet meer te filmen en te fotograferen. Ook de moeder van Mabel is in het ziekenhuis... om haar schoonzoon Friso te bezoeken. Er is nog geen definitief akkoord... over de sanering van de schulden van Griekenland. Volgens een bron bij het Griekse ministerie van Financiën... zijn de betrokken partijen er nog niet uit. Er zou nog worden gepraat over de mogelijkheid... om banken een groter verlies te laten nemen op hun leningen aan Griekenland... Ook is er nog onduidelijkheid over de rol van de Europese Centrale Bank bij de schuldverlichting. Wel zou zijn afgesproken dat de nationale centrale banken een deel van hun leningen aan Griekenland afschrijven. Ook zouden de Grieken een lagere rente gaan betalen op de leningen die ze al eerder van de EU en het IMF hebben gehad. Vanavond komen de ministers van Financiën van de Eurozone bij elkaar om over Griekenland te praten. Verwacht wordt dat ze instemmen met een nieuwe lening van 130 miljard euro aan het land. Dit is het NOS-journaal, met Isolo Thomassen. In Duitsland is de staking van het grondpersoneel op het vliegveld van Frankfurt verlengd tot woensdagochtend. Zo'n 200 medewerkers hebben sinds donderdag het werk neergelegd. Correspondent Wouter Meijer. Wouter, wat zijn de gevolgen van de staking vandaag? Er vallen waarschijnlijk ongeveer 230 vluchten uit. Dat is ongeveer 1 op de 6. Dus ver weg de meeste gaan door. Maar laat vooral binnenlandse vluchten nu uitvallen. Die zijn makkelijk op te vangen door de mensen een treinkaartje te geven. De internationale vluchten die gaan zoveel mogelijk door. Dus op het vliegveld zelf is ook geen chaos. Wat doet het grondpersoneel eigenlijk op het vliegveld? Nou, dat is het opmerkelijke aan die staking. Er wordt maar door een hele kleine groep gestaakt. Het zijn niet eens 200 mensen op ongeveer 70.000... die er in totaal werken op de luchthaven van Frankfurt. Dus dat is bijna niets. Maar ze hebben strategische functies. Het zijn de mensen die bijvoorbeeld landingsbanen controleren... die de toestellen naar hun plek wijzen. Dus ze kunnen het de rest van het verkeer behoorlijk lastig maken. Die taken worden nu voor een deel overgenomen door ander personeel. Dat is daar speciaal ook voor opgeleid en getraind de afgelopen weken als voorbereiding. Maar daardoor is dus niet alles op te vangen. Ongeveer 1 op de 6 vluchten moet worden geschrapt vandaag... En morgen de hele dag. En uh, wat eist het grondpersoneel? Raad eens, salaris meer. Deze groep uh, wil hetzelfde verdienen als hun collega's... die dezelfde taken uitvoeren op andere Duitse luchthavens. Zoals in München, daar verdienen ze aanzienlijk meer. En ze willen daarvoor ook een eigen CAO, speciaal voor hun beroepsgroep. Uh, dat zou behoorlijk schelen. Volgens de luchthaven zou het in de extreemste gevallen 70% kunnen schelen. De vakbond zelf zegt dat de stijging gemiddeld 5% is. Uh, er wordt nu niet meer onderhandeld. Dus ze zijn lijnrecht tegenover elkaar. Dus er is ook nog geen einde van het conflict in zicht. Nee, en dus nu tot woensdagochtend wordt er gestaakt... Maar dat kan dan weer verlengd worden als er niet gepraat wordt. Ja, als niet een van de twee zegt we gaan onze eisen aanpassen... of we gaan weer aan tafel zitten, dan kan die staking nog een tijdje doorgaan. Okay. Wouter Meijer, dankjewel. Op Schiphol is maar weinig te merken van de staking. Tot nu toe zijn vandaag maar twee vluchten geannuleerd. Het noodnummer 112 blijft bestaan, maar de organisatie erachter gaat veranderen. Nu nog zijn er 25 meldkamers waar de telefoontjes binnenkomen. Dat worden er in de toekomst een stuk minder... Bernd Snijders, lid van het dagelijks bestuur van het Veiligheidsberaad over het snijden in het aantal meldkamers. Uh, nou, dat zat in het regeerakkoord. Uh, de minister uh, van uh, Veiligheid en Justitie uh, was aanvankelijk van plan om terug te gaan naar drie uh, uit efficiëntieoverwegingen overwegingen, En dat uh, worden er nu uiteindelijk tien. En dat valt dan samen met de tien uh, nieuwe politieregio's die we straks hebben. Maar uh, er is vast een gedachte achter waarom er het er tien moeten worden. Ja, nou wat ik net al zei, aanvankelijk zou het, uh, was er sprake van één of van drie. Dat heeft te maken met een uh, bezuinigingsslag. En uh, de minister heeft dan het Veiligheidsberaad gevraagd. Het Veiligheidsberaad het zijn de voorzitters van de veiligheidsregio's in Nederland. Of op het moment de burgemeesters van de grootste gemeenten, Wat wij daarvan vinden, wij hebben geadviseerd. Uh, organiseer het nou nog een beetje in de buurt. ...van de omvang van de politie, dus we houden top 10. En dat heeft de ministerraad overgenomen vrijdag. En 15 meldkamers verdwijnen dus? Hoeveel banen gaan daarmee verloren? Dat is nog een uitvoeringskwestie, dat zal allemaal nog bekeken moeten worden. Maar het zal ongetwijfeld wel ten koste van werkgelegenheid in die sector gaan, ja. Maar die mensen hebben natuurlijk allemaal vaste dienstverbanden... ...dus die zijn vast weer inzetbaar bij politie of brandweer... ...of in de ambulance sector. Um, ik begrijp het belangrijkste is dat de meldkamers allemaal op dezelfde manier gaan werken. Ja, dat is een, dat is een uh, duidelijk voordeel. Maar um, wat, wat ook een verbetering is in uh, onze optiek, is dat, uh, dat er um, centralisten komen die uh, thuis zijn, zowel op het gebied van politie, brandweer als uh, de geneeskundige tak. Nu is het zo dat je, als je 1 in 2 belt, dan wordt gevraagd: van wie wilt u spreken? En dan word je doorverbonden met een centralist van die desbetreffende organisatie. Dat kost natuurlijk tijd. En de bedoeling is dat er straks een, een technisch term een multicentralist komt... die onmiddellijk de benelding aan kan nemen... en direct ook nou ja, de gevraagde actie in gang kan zetten. Dus er is ook sprake van een kwaliteitsslag. En van de Veiligheidsraad was, het Veiligheidsberaad was dat Bernd Snijders. De foto van een links die een bel gisteren op een website plaatst is vrijwel zeker nep... De Belg beweerde dat hij de links had gefotografeerd in een bos bij Margraat in Zuid-Limburg. Maar hij bleek niet in staat om de plaats aan te wijzen en kon ook de originele foto niet tonen. De Belg had de foto van de links geplaatst op de website waarneming.nl. Dat is een site waar mensen foto's kunnen plaatsen van dieren die ze hebben gespot in de natuur. Natuurbeheer nam de claim in eerste instantie serieus omdat vaststaat dat linksen in België zijn waargenomen.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 Het bod van UPS legt een premie van 42 bovenop de slotkoers van afgelopen vrijdag. Ook Post.nl opende tientallen procenten hoger. Post.nl bezit 29 van de aandelen TNT-express.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 Voetbalclub De Graafschap heeft een nieuwe hoofdtrainer. Nadat gisteren het vertrek van trainer Andries Ulderink bekend werd gemaakt, liet de algemeen directeur Henk Bloemers vandaag op een persconferentie weten hoe het nu verder gaat. En uiteindelijk hebben wij uh, unaniem voor gekozen om uh, Richard Rudolfsen verantwoordelijk te maken tot de rest van het seizoen. En gaat sa samen met Jan Freeman zal hij, uh, de kaar gaan trekken. En eigenlijk hebben zij maar één doelstelling. En dat is uh, handhaven in de eredivisie. Richard Roelofsen was als assistent al mede verantwoordelijk... voor het eerste elftal. Hij volgt dus Andries Uldering op. Die sprak ook op de persconferentie. En hij benadrukte nog maar eens dat hij niet ontslagen is. Ik was zelf absoluut niet te spreken over hetgeen... wat ik met het elftal de laatste acht maanden bereikt heb. En ik... Uh...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 Wie zit daar? Daar zit Jolanda van der ah, hallo Jolanda. Lieselot, Twee files uh, op de A12, de nagerichting Utrecht tussen Reewek en Nieuwebrug, Twee kilometer, daar is de rechterrijstrook dicht. En een aanrijding op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de knopende de Ridderkerk en Terbrechtseplein in 4 kilometer. Ook daar is de rechter reis ook dicht. Dankjewel, Jolanda. De hoofdpunten van het nieuws. Acht pensioenfondsen verlagen dit jaar al de pensioenen. Volgend jaar verlagen nog eens ruim 100 pensio pensioenfondsen de uitkeringen. Nog geen akkoord over sanering Griekse schulden. En de koers van TNT schiet omhoog na een overnamebod. TNT wees het bod van UPS af. Maar de komende tijd wordt een biedingsstrijd verwacht. Tot zover dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen in de NCRV met het vervolg van lunch. Volg je hart en leef je droom. Koester je talent en maak er dan werk van. Van Eden Partners staat voor meer dan 30 jaar ervaring in loopbaanbegeleiding en outplacement. Hoe goed pas jij bij Van Eden Partners? Ga naar vaneden.nl. Hebben we eigenlijk nog enig idee wat we eten en wat voor stoffen er aan ons voedsel worden toegevoegd?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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Oud-ING-bankier Edwin Adams is tegenwoordig druk met crowdfunding. Een werklunch zometeen met hem. En een van de vragen die dan aan bod komt: Wordt crowdfunding eindelijk volwassen? We maken de werkweek mee van Kees Prins, regisseur van het toneelstuk Het diner. naar een boek van zijn Jiskevet-collega Herman Koch. Donderdag gaat dat stuk in première. Jarenlang speelde Prins natuurlijk in Jiskevet. Toch is hij een ander pad ingeslagen. Nee, ik voel niet uh, de behoefte om uh, per se mee te spelen met dit stuk. Het spelen, dat, uh, ja, het is wel leuk om te doen... maar het ligt mijn interesse eigenlijk niet meer zo. Het is toch meer schrijven en, uh, en regisseren... wat ik leuker vind dan het uh, meespelen. En naar half twee is standpunt.nl. De stelling dan, alle media-aandacht voor Prins Frizo is terecht. De laatste dagen zijn de media bijna non-stop bezig met het nieuws over de Prins... na aanleiding van dat ski-ongeluk dat hij heeft gehad... Over zijn gezondheid valt uh, niks te zeggen... en daarom brengen radio- en tv-programma's, nieuwssites en kranten... maar verhalen over lawines, wat te doen bij zuurstoftekort... en wat is Prins Frieso eigenlijk voor een persoon? Te veel aandacht of moet je als media erbovenop blijven zitten? U mag het zeggen, eens of oneens op deze stelling... alle media-aandacht voor Prins Frieso is terecht. U kunt sms'en naar 7070, /70, dat kost wel 50 cent. Gratis bellen is een optie, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website, als is www.stand.nl... en als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Zometeen dus over crowdfunding. Eerst over het aantal meldkamers van de politie, want dat gaat omlaag. Nu zijn nog 25 112 centrales vol continu bemand. Maar over drie jaar worden dat er maar tien. Op termijn levert dat volgens minister Opstelte van Veiligheid en Justitie... een structurele bezuiniging op van 50 miljoen euro per jaar. Ira Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, minder alarmcentrales, dan zou je denken... dan wordt de dienstverlening ook vast minder. Is dat ook zo? Nee, dat is niet zo. Dat is volgens mij een van de weinige gevallen... waarbij een uh, bezuiniging eigenlijk alleen maar voordelen oplevert. Um, wat mij betreft moet je het vergelijken met, uh, uh, met dokters. Hè? Dokters die uh, laat je ook uh, niet uh, zeg één keer per maand opereren. Dan zeg je ook van nee, je moet het zo combineren dat zo'n dokter de hele dag uh, bezig is. Nou Dat geldt ook voor, uh, voor meldkamers. Je moet zorgen dat je daar een kleine groep heel ervaren mensen bij elkaar krijgt... Mm. Uh, die gewoon de hele tijd bezig zijn. Maar zitten die centralisten nu dan de hele dag te scrabbelen of zo? Ja, ja. Uh, nou, dat ook weer niet, hè. maar met name bij uh, bijvoorbeeld de brandweermeldcentrales, hè. daar is het uh, veel rustiger dan bij de politiecentrales. Maar ook daar geldt uh, dat het hoogkwalitatieve werk. En er zijn natuurlijk heel veel uh, simpele meldingen, maar de, ten behoeve van de, juist van de complexe meldingen, is het goed om te zorgen dat je daar uh, dat combineert en, en kleine groepjes krijgt. Ja, het ja, klinkt heel logisch eigenlijk, want we hebben het dus eigenlijk blijkbaar te goed georganiseerd. Had het dan niet wat eerder op de schop gekund? Ja, dat had veel eerder op de schop gekund. Dat had ook zelfs veel eerder gemoeten. Uh, ik weet zelf dat in 1996 al er een uh, mooi boek over geschreven is. De meldkamer van de toekomst is verleden tijd, heette dat boek. Dat ging over het feit dat als je die, uh, wat toen heel modieus was... om de meldkamers van politie, brandweer uh, en ambulancedienst bij elkaar te zetten... dat dat eigenlijk al achterhaald was dat je naar drie meldkamers in heel Nederland zou moeten. Dus we wisten het al lang. Alleen het is heel simpel. Uh, zowel professionals als bestuurders vinden het heel lastig om uh, spontaan... Uh, iets uh, van zichzelf uh, nou ja, weg te geven. Samenwerken is heel erg lastig. En dat betekent dat, uh, dat we eigenlijk jarenlang... Uh, ja, eigenlijk te veel geld hebben betaald... Voor, uh, voor eigenlijk ook te lage kwaliteit. Maar het is nu dus makkelijker om deze beslissing te nemen... omdat er gewoon bezuinigd moet worden? Ja. Ja, ja, je ziet op een paar punten meer. Hè, dat, soms uh, is het zo dat uh, de noodzaak tot efficiëntie, dat we echt zuiniger moeten gaan uh, zijn, dat uh, op een aantal punten betekent dat, dat we ook echt gewoon beter kunnen gaan zijn. Dat is niet oh. natuurlijk altijd zo. Maar bij dit soort uh, gevallen uh, is het een mooi voorbeeld van. En waar zit hem die bezuiniging dan in in de personeelskosten? Ja, dat is gewoon personeelskosten. Hè. Als je nu uh, gaat kijken, dan heb je natuurlijk 25 uh, meldkamers uh, waarbij dus, ze uh, nou, niet de hele dag niet zitten te doen, maar als je dat samenbrengt. Uh, ik alleen even kijken naar de bron. In de meldkamers waarvoor er ook een onderzoekje naar gedaan is door de commissie uh, dan ga je, heb je nu 25 keer t, uh, twee mensen op de gemeente meldkamers. En dan ga je naar drie of twee meldkamers met daar een man of vier, vijf. Nou, dat is een enorme bezuiniging. Ja, dus er moeten wel wat mensen uitdagen natuurlijk. Uh, ja. Dan nog even, u zei dat net al, halverwege de jaren negentig... was zelfs het plan om naar drie centrales terug te gaan. Dat wil de minister eigenlijk ook, hè? Ja, dat wil de minister ook. Uh, ja, de minister gaat er natuurlijk niet over. Hè. Wel voor de politiemeldkamers, maar... Uh, en dat is dan als de nationale politie uh, er is. Uh, maar over die andere meldkamers gaat de politie niet. Want dat zijn de gemeentelijke meldkamers voor de brandweer. Die van de ambulancedienst worden door zorgverzekeraars uh, betaald. Um, dus hoewel de minister al jaren vindt, he, de verschillende ministers, dat het een goed idee is... ja hebben eigenlijk de gemeentes bijvoorbeeld altijd gezegd van... nou ja, dat vinden wij niet. Wij betalen, ik zeg het iets te simpel, he, maar wij betalen liever wat veel... zodat de meldkamer van ons blijft. Ja, maar bijvoorbeeld één centrale uiteindelijk, uh, zit dat er ooit in? Nou, dat zou theoretisch wel kunnen, maar je moet eigenlijk natuurlijk hè, voor goed crisismanagement rekening houden dat zo'n centrale uitkomst vallen, kan vallen. Hè. Dus uh, eigenlijk is het beste toch om twee of drie uh, maar in ieder geval twee echt helemaal losse meldkamers te hebben die niet met elkaar verbonden zijn, zodat er op een of andere manier weer zo'n onverklaarbare storingen in, uh, nou wie heeft dat niet met zijn computer soms uh, plaatsvindt, dat dan de andere meldkamer blijft werken en alles over kan nemen. Ja, goed. Nou, voorlopig uh, zijn het de tien, dat zijn er alweer veel minder dan er nu zijn. Uh, en wie weet kan het aantal zelfs nog wel naar beneden. Ira Helslo, dank voor de uitleg, hoogleraar aan de Radboud Universiteit is die. Het komt steeds meer in de belangstelling, crowdfunding. Edwin Adams is er sinds een paar jaar mee bezig en serieus ook, want sinds kort heeft hij zijn bedrijf elkaar.nl en dat bedrijf heeft zelfs een AFM vergunning gekregen. Wordt crowdfunding volwassen? Ik praat erover met oud-ING-bankier en initiatiefnemer Edwin Adams. Goedemiddag. Goedemiddag. Eerst even dat crowdfunding, hè, voor de mensen die dat nog niet helemaal hebben meegekregen. Wat is dat ook alweer precies? Ja, crowdfunding is eigenlijk heel eenvoudig uh, uit te leggen. Uh, stel je gaat een bedrijf beginnen. Je hebt daarvoor een financiering nodig. Uh, dan kun je bij ons uh, op de site een, een profiel aanmaken. En investeerders die kunnen daarop inschrijven. En uh, bij elkaar, hè, dus, dus uh, met, met het publiek, met de crowd, het, uh, ja, het, het geld bij elkaar verzamelen. Dus ik, kijk, ik heb bijvoorbeeld wat geld in een oude sok zitten. En denk van, nou, kijk even op die site. Uh, nou, dat vind ik een leuk initiatief. En daar kan je dan nou wat geld in steken. Ja, klopt. En dan kun je zelf kiezen uit, uit welke projecten. Je aanspreekt. Uh, je kan bepaalde voorkeur hebben voor ondernemers of voor particulieren en uh, je kunt een keuze maken bij ons op de site wat je aanspreekt. Maar bijvoorbeeld ook het rendement kan een issue zijn. Je kan zeggen, nou, ik wil meer rendement op mijn spaargeld hebben, meer rendement op mijn beleggingen. En je kan dus kiezen naar of kijken naar projecten die een voor jou een interessant rendement bieden. Ja. En we weten natuurlijk door die crisis dat die banken heel erg op hun geld zitten. Dus als je als ondernemer wat wel geld wil hebben om, om wat te investeren, is dat, doet een bank niet automatisch meer zomaar mee. Is, nee, die, is dit een makkelijke manier dan om aan geld te komen? Nou, makkelijk is. is nee, dat, het is niet heel erg makkelijk. Er moet wel wat voor gedaan worden. Makkelijke bedoel ik eigenlijk. Dan ja, bij het, is, de bank. het is wel makkelijker. Want je kunt als ondernemer of als particulier heb je het ook voor een deel zelf in de hand. Je kunt via de social media reclame maken voor je eigen bedrijf. Ook aangeven dat je bezig bent om via geld voor elkaar een project te vinden. En dus je kunt op je, ja, op je eigen manier als ondernemer reclame maken voor je eigen funding. En op die manier kun je dus inderdaad, inderdaad de bank pareren. En zeggen van nou ja, ik, ik heb het zelf in de hand. Ik heb het zelf onder controle. Uh, maar er, er is wel wat inzet voor nodig. Ook van de ondernemer en van de particulier om het project te vinden. Ja. En waar verdienen jullie dan je geld eigenlijk mee? Ja, het is ook eenvoudig eigenlijk. Het is heel transparant. Wij hebben een aantal dingen waar we op verdienen. We verdienen op het moment dat iemand een publicatie bij ons op de site zet. Dus zeg maar een advertentie. Wij doen eerst de screening. En op het moment dat het gepubliceerd wordt... Dus dat wij vinden dat het een verantwoord project is... dan vragen wij 75 euro aan publicatiekosten. En op het moment dat het project gefund wordt... dus echt tot stand komt... dan vragen wij 0,9% van de lener en 0,9% van de investeerder. En dat doen we alleen... Op het moment dat het project daadwerkelijk gevund is, dus op basis van Nokia en OP. Ja, 0,9 is een rare percentage eigenlijk. Ja, dat is een beetje psychologisch. We het ook kunnen afronden op 1%. Dat, uh, dat klopt. <laughs> ja, dit lijkt wat minder zo. Uh, ja. ja, dat is slim. Kijk, dat is weer zo slim. En zeg maar nou, goed, even dat voorbeeld aanhouden. Dus ik zie daar een mooi project en ik denk, nou, ik steek daar wat geld in. Kan ik dan gewoon met die, uh, die project bepalen, zelf bepalen wat mijn uh, rentepercentage wordt bijvoorbeeld? Nee, zo werkt het niet. Wij, uh, wat, wat ik net zei, we doen eerst een stukje screening: hè, voordat een uh, lening een, een project op uh, de site komt. Vervolgens kan die uh, lener zelf aangeven wat voor rente hij of zij bereid is te betalen. He, dus stel dat hij uh, bereid is om 8% te betalen... dan krijg je 8% rendement op je investering. He, dus op hetgeen wat je uitleent. En als je zegt, van, nou, dat vind ik te laag, dan kan je ook op zoek gaan naar projecten die wat meer rendement uh, opleveren. Ja, dan moet je gewoon iets anders zoeken waar je meer rendement kan ja, krijgen. Precies, ja, precies. Ja, je kunt niet gaan zitten onderhandelen bij elk uh, bij project. Um, en, en de garanties dan, bij, zoals bij een bank, uh, zijn die hetzelfde? Ik bedoel, stel dat het bedrijf gaat, failliet gaat of het wordt helemaal niks? Nee, Wij, wij kunnen geen keihardige garanties... Geven. Je krijgt ook meer rendement terug. Je moet het ook zien als een stukje risicopremie op je investering. Uh, maar wij, wat ik net zei... We screenen dus vooraf projecten op kredietwaardigheid. Op uh, sovabiliteit. Zodat we ja, een investeerder wel weet... dat er niet zomaar projecten op de site staan... die uh, geen kans nou. van slagen hebben. Is Nederland ver al als het gaat om crowdfunding? Nee, nog niet zo ver. We zijn eigenlijk nog in, in de kinderschoenen. Vorig jaar zijn een aantal platforms... Uh, waaronder geld voor elkaar uh, in de lucht gegaan. Zeg maar... Um, um, maar ja, het staat in de kinderschoenen als we kijken naar bijvoorbeeld Amerika, Duitsland, Engeland. Hè, dus eigenlijk omliggende landen, dan, uh, ja, dan is dat uh, alweer ja, zo'n beetje vier, vijf jaar verder ten opzichte van Nederland. En daar zijn echt al uh, uh, grote projecten gaande. dus. Want hoeveel hebben jullie uh, in, in 2011 afgesloten? Ja, in 2011 hebben we ongeveer 360.000 euro gefund. En dat waren 40 projecten. Dus 40 ondernemers, 40 particulieren hebben we geholpen met hun project. En op dit moment zitten we op uh, ja, bijna een half miljoen euro... wat wij uh, gevund hebben in projecten, mm. zeg maar. Maar ik begrijp zelfs ook dat uh, de minister De Jager wel uh, meedoet af en toe. Ja, precies. Het ministerie is heel actief uh, op dit vlak ook. Ze zien natuurlijk de problemen die... Uh, met name Verhaag, het... Verhaag is het, denk ik. ik ja, noem Verhaag, uh, ja. Uh, klopt. En ook uh, minister De Jager is ermee bezig. Uh, het ministerie ziet heel duidelijk dat er problemen zijn... Uh, met het financieren van het uh, MKB, dus zeg maar tot, tot anderhalf twee ton. En ze zien uh, crowdfunding als een serieus alternatief... Uh, ja, om, om, om de financieringen voor ondernemingen rond te krijgen. Het is een aanvulling eigenlijk op het bestaande bankgebeuren. Mm -hmm. En uh, ja, ze verwachten ook dat dat uh, ja, een hoge potentie heeft. Nou ja. En jullie hebben nu een, een goedkeuringstempel van de AFM ook gekregen. Dat was geloof ik niet nodig, geloof ik hè? Nee, technisch gezien hadden we dit op, op dat moment nog niet nodig. Maar ja, een beetje vooruitlopend op de muziek. Uh, wil crowdfunding een professioneel alternatief worden... voor het verkrijgen van krediet en voor het investeren... Ja, dan heb je ook een professionele partij nodig die dat in de gaten houdt... Hè, dat het goed gaat en uh, dat er geen uh, wanpraktijken uh, zich gaan voordoen. Dus we hebben eigenlijk ook op eigen initiatief altijd uh, al bij de AFM aan tafel gezeten. Van, joh, wat vindt u ervan? Uh, kunnen we het verbeteren? Kunnen we het uh, veranderen? Uh, kunnen we vergunning krijgen? Dus ja. we hebben dat op eigen initiatief we dat, uh, aangekaart. Klopt. Je zei net, we lopen eigenlijk, uh, als je het met Amerika vergelijkt... misschien wel vier, vijf jaar achter. Even naar de toekomst dan. Met name voor de Nederlandse situatie. Hoe ziet u eruit? Nou, ik denk dat, uh, dat, dat crowdfunding dus, dus uh, aanvullend kan... Uh, kan uh, Functioneren op het huidige traditionele bankieren, zeg maar. Banken zullen zich wat verder terugtrekken met betrekking tot de kleine financieringen. Crowdfunding zal die plaats voor een deel gaan innemen. En op het moment dat dat professioneel begeleid wordt door een AFM en de andere partijen, dan denk ik dat crowdfunding echt een, een grote ja, groei gaat doormaken. En ja, welkom en groei, ook, met name ook voor ondernemingen. Dat ze dus wel kunnen doen he, waar, ze, waar ze mee bezig zijn, namelijk ja. ondernemen. Uh, hartelijk dank en sterkte met het crowdfunder. Edwin Adams, de dus stad van zijn site geldvoorelkaar.nl. elkaar.nl. De Werkweek. Deze week met. Kees Prins, regisseur van het uh, theaterstuk Het Diner. wat donderdag 23 februari in première gaat. Ja, Hij is natuurlijk bekend geworden van Jiskevet. maar nu is hij meer op zijn plek als regisseur dan als acteur. Twee jaar geleden werd hij gevraagd om het boek Het Diner. van zijn Jiskevet-collega Herman Koch te bewerken tot een theaterstuk. Afgelopen weekend was in Barendrecht een try-out. en Kees Prins keek in de zaal mee. Nou, Maarten, heb jij voor mij een papiertje. nog in je blok? Want. Uh... Anders kan ik niks opschrijven. Dankjewel. Nou, dit is een, een papiertje met een randje eruit. Nou ja, dat kunnen we er ook wel weer afscheuren. Kees, we hebben volgens mij nog tien minuten voordat we gaan beginnen. Kom je mee naar de zaal? Tien minuten, dan gaan we een beetje die. Moet ik een kaartje hebben? Of? Nee, dat komt wel goed. Volgens mij zijn er nog plekken bij de techniek. Oké, okay, dan uh, kijk ik daar maar even. Dankjewel. Nou, velletje papier mee. En dan gaan we maar eens even kijken wat voor vlees we in de Kuip hebben. Wat voor publiek. Ik denk dat het publiek per theater wel verschilt, ja. Uh, hoe meer je in het land bent, hoe uh, vaak minder flexibel het is in denken. Dat is in de Randstad wel wat, wat, uh, wat beter. Maar goed, ik moet zeggen dat het soms ook wel heel erg verrast dat je in een of andere uithoek ineens heel goed publiek hebt zitten... die ineens heel verrassend goed uh, reageren. Daar is de zaal. Is de zaal? Oh, naar, we lopen. Daar is de zaal. Daar is deur. We lopen naar de bibliotheek toe, geloof ik. Of iets anders wat er in dit multiculturele centrum... Er uh... zijn er achter nog genoeg plekken. Ik zal hem niet uh, uitverkocht oh, ja. vandaag. Okay. Dag, ik heb het geregisseerd.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 Ik denk dat je soms in je leven uh, een soort andere fase ingaat. En dat je het ja, spelen heb ik toch ook wel ook heel erg veel gedaan, ook zeker met Jiskevet. Al die types en al die figuren, en dan is het op een gegeven moment. Ja, dus zoek je naar iets wat, wat dan weer uh, waar je in eerste instantie misschien minder voor de hand liggend mee bezig gaat. Maar wat, wat wel uh, zeker zo intrigerend is om te kijken hoe je toneelstuk in elkaar moet zetten. Dat is nog best uh, ingewikkeld. <lacht> Het is, het is een enorm tekststuk. Heel veel tekst. Maar ja, die tekst moet het ook wel doen. Dus hoe beter die eruit komt, hoe, uh, hoe beter het is. Maar ja, dat, dat, daar zijn de try-outs voor, om dat allemaal in te spelen, natuurlijk. Maar ik ben er uh, absoluut niet ontevreden. Ik ben niet iemand die vanaf dag één meteen uh, zegt: het moet zo en zo en zo. Met meer. Ik denk, laten we eerst maar eens kijken hoe, waar we met elkaar terechtkomen. En dan lossen heel veel problemen zich al vanzelf op. Zonder dat je ze allemaal hoeft te bespreken van tevoren. En dan, euh, nou ja, als het dan uiteindelijk moet gebeuren... dan ja, is het natuurlijk wel aan mij om de beslissingen te nemen. En, maar ja, dat gaat ook wel goed eigenlijk. Kees Prins in een reportage gemaakt door Ingrid Kroning. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl/slash dewerkweek aan elkaar geschreven. Zometeen stand.nl. De stelling: alle media-aandacht voor Prins Friso is terecht. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Eerst is hier nu Lieselot Thomas. Radio 1. Het NOS-journaal. Een man van 29 uit Amsterdam is aangehouden... in verband met de vermissing van twee meisjes uit de Meren en Vleuten. Waar hij van wordt verdacht is niet bekendgemaakt. De meisjes werden gisteravond laat gevonden door de politie... in een woning in Rotterdam. Eén van de twee is vanmorgen opgehaald door haar moeder. Zwitserland gaat bij het verstrekken van de ontwikkelingshulp kijken... of een land meewerkt aan de terugkeer van uitgezette migranten. Dat heeft de Zwitserse minister van Justitie gezegd. Het land wil zo de druk verhogen op landen... die hun uitgewezen burgers niet terugnemen. Op de provinciale weg tussen Overasselt en Heumen in Gelderland is zaterdag een motorrijder bekeurd die zeker 117 kilometer te hard reed. Een motoragent slaagde erin de man te achterhalen en aan te houden. Volgens de politie reed de man meer dan 200 kilometer per uur op de 80 kilometer weg. Het rijbewijs van de motorrijder is ingenomen. En de foto van een links die een Belg gisteren op een website plaatst is vrijwel zeker nep. De Belg beweerde dat hij de links had gefotografeerd... in een bos bij Margraten in Zuid-Limburg. Maar hij bleek niet in staat de plaats aan te wijzen... en ook niet kon hij de originele foto tonen. Dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. NCRV, Stand.nl. Jurgen van den Berg... Het hele weekend ging het in de media over Prins Frieso. De NOS bracht elk uur een update. Op radio en tv hoorden we deskundigen op het gebied van lawines, zuurstoftekort, het skidorp Leg en NSC Handelsbladjournalist Jannetje Koelewijn, die toevallig connecties heeft met het ziekenhuis waar de Prins ligt. Ik hoorde hem vertellen dat uh, hij toen net een CT-scan had gezien van uh, het hoofd van de prins. Ik hoorde hem zeggen dat daar geen bijzonderheden op te zien waren. Ik hoorde hem ook zeggen dat er geen schedelbasisfractuur is. Ik hoorde hem ook zeggen um, dat hij verder geen lichamelijke verwondingen heeft. Alleen dat uh, de periode waarin hij geen zuurstof heeft gehad... mogelijkerwijs dus wel 20 minuten is geweest. NRC journalist Jannetje Koelewijn, die hier dus een behandelend arts citeert... die in dat ziekenhuis in Innsbruck was, uh, die dit verhaal ook aan de NOS vertelde trouwens. Hebben de media het ongeluk van Prins Friso tot een hype gemaakt... Of is dit zo nieuwswaardig dat alle aandacht terecht is? Ik praat erover met Marcel Gelauf, hoofdredacteur van NOS Nieuws. Welkom. Goedemiddag. We beginnen, Marcel, altijd met... Uh, je, want jij hebt altijd vergaderingen op dit moment. Uh, we beginnen altijd met drie keuzes. Ja, ik ben even uitgelopen. <laughs> drie keuzes waar je alleen maar ja of nee op moet zeggen. Dan gaan we zometeen uitgebreid aan de hand van de stelling... doorpraten over alle ins-outs van dit onderwerp. Uh, hier komen die keuzes. Liever meehypen dan achterlopen. Moi, ja. Um, liever meehypen dan mij. Maar daar hoort wel een toelichting bij als je hem okay, zo staat. Ja, dat mag je zo doen, mag je zo doen. Het is goed dat we nu het verschil weten tussen plaklawines en poedersneeuwlawines. Ik weet het verschil er niet tussen, hoor. Nou, er zijn wel deskundigen toch wel geweest dit weekend. Ja. Um, wat zullen we zeggen? Nee. Uh, het andere nieuws is terecht enigszins ondergesneeuwd. Uh, uh, ja, het is logisch dat als er één groot nieuwsfeit is... dat andere nieuws minder aandacht krijgt. Goed. Dan die stelling. We praten er zo meteen uitgebreid over door. Alle media-aandacht voor Prins Frizo is terecht. Maar we willen u ook graag oproepen om uh, daarop te reageren. Bent u daarmee eens of oneens met die stelling? Sms dat dan naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Nummer 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website. www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doet dan met hekje standpunt. Alle media-aandacht voor Prins Frizo is terecht. Wat vindt de baas van het journaal dan van? Mijn antwoord daarop is ja. En leg eens uit, waarom? Uh, ik vond dit uh, vrijdag belangrijk nieuws en wij hebben dit weekend er in uh, extra journaals op televisie en in elke uh, radio uitzending, elke uur op de radio, uh, op de radiozenders, uh, hebben we erbij stilgestaan omdat het uh, nieuws is wat veel mensen uh, uh, willen weten, wat een groot publiek uh, uh, raakt, interesseert, uh, wat het staatshoofd raakt en dan is het goed om uh, de gelegenheid te krijgen om regelmatig bijgepraat te worden, want dat is vooral de functie van die uh, bulletins op televisie hè, die op zaterdag of zondag overdag op elke uur gemaakt worden, Niemand ziet ze allemaal, uh, maar als je de televisie aanzet, krijg je toch de gelegenheid om even op de hoogte gesteld te worden. Dat, dat is de functie ervan en zo werkt dat ook. Maar op de hoogte gesteld van wat dan? Want uh, eigenlijk was er niet zoveel te melden dit weekend natuurlijk. Ja, dat, nou, er waren, nou, niet, niet elk moment was er iets te melden, uh, maar er waren natuurlijk uh, wel momenten dat, um, uh, dat je wil weten hoe het met hem is. Is hij wel of niet al uh, uh, aan het bijkomen, bijvoorbeeld die hele discussie die er geweest is. Uh, in sommige gevallen is uh, geen nieuws ook nieuws. Uh, als je het heel zwart-wit zegt dus in sommige gevallen is het zo dat als er nog geen ontwikkeling is... dat je toch wil weten dat er nog geen ontwikkeling is. En ik denk dat voor veel mensen geldt uh, dat ze bij het opstaan... op zaterdagochtend of op zondagochtend toch graag even kennis wilden nemen... Uh, van de vraag uh, of er ontwikkelingen waren of zijn... Bij, um, bij de Prins in dit maar, geval. Maar dat, want dat verklaart, want je hebt natuurlijk wel verschillende stadia. Ik bedoel, ik denk dat iedereen begrijpt dat vrijdagmiddag... toen het nieuws loskwam eigenlijk, dat je, dan wil je zoveel mogelijk weten en horen. Maar goed, dan op een gegeven moment is duidelijk dat er niet zoveel te melden valt. En toch kozen jullie ervoor om inderdaad iedere uur zo'n uh, nieuwsopdate te doen. Ik zat naar dat schaatsen te kijken, dan geeft Marts Smeets terug naar de journaallezer. en dan denk je, nou, er komt weer wat. Nou ja, dan is er eigenlijk niet veel te melden. Ja, dat waren updates van anderhalve minuten. Letterlijk uh, updates. Gewoon uh, even bijpraten. Ja, ik vind het heel logisch. Ik vond het zelf eerlijk gezegd wel prettig. Ik was zaterdag hier op de redactie en zondag thuis, ik keek zondag ook naar Schaatsen. Uh, dat je dan van het belangrijkste nieuws even op de hoogte wordt gesteld. Um, ja, maar je uh, je krijgt ik... dan je bericht, bericht als van ja, de, de koningin is, is net weer geweest met Mabel. En, de, en dat soort, Het lijkt me voor zo'n verslaggever ook zo lastig. Dat je elke keer die vragen moet beantwoorden. En je hebt eigenlijk niks te vertellen. Je hebt geen grote ontwikkelingen te vertellen, maar je houdt het wel bij. En ik denk dat de belangstelling, um, ik heb er eerder wat over gezegd... voor dit, voor dit soort nieuws, um, dat die heel erg groot is. En uh, nieuws is ook wat het gesprek van de dag is. En dit onderwerp was... En is misschien nog wel het gesprek van de dag. Dat zie je ook terug in, uh, in bezoekcijfers van uh, nws.nl. Je ziet het in kijkcijfers van de nieuwsprogramma's in het algemeen. Uh, bij ons en, uh, en, en ook bij RTL. Is geen reden per definitie om te doen. Maar ik denk, ik, ik ben er echt van overtuigd dat heel veel mensen dit gewoon willen weten. Ja, ik moet wel zeggen, we hulden voor jou, want je stelt je heel kwetsbaar op als uh, hoofdredacteur NOS Nieuws. Je hebt een blog geopend, hè, en daar vraag je ook aan mensen van: nou, zeg maar, wat, wat jullie vinden. Nou, dat ligt er af en toe niet om. Uh, Wilde NOS wordt. Uh, wat we weten van jullie maken er een mediacircus van en veel erger. Ja, de meeste reacties op de blog die waren uh, negatief. Um, nu leert de ervaring ook wel dat op dat soort dingen meestal uh, de mensen reageren die kritiek hebben en de mensen die dat minder hebben of niet hebben, de, die laten uh, niet van zich horen. Ik, ik heb dat gedaan uh, omdat ik die discussie interessant vind, omdat ik het vind horen bij de journalistiek en zeker wij als publieke omroep, um, dat wij de discussie met ons publiek aangaan en daar transparant in zijn, dat we, dat we, dat, uh, dat we daar open voor staan um, en dat wij nadenken over wat wij daarvan kunnen leren, over um, hoe we dit gedaan hebben, hoe vaak, maar misschien nog of in welke toon of in welke woorden. Uh, daarom heb ik dat gedaan. En ik uh, um, kan me heel goed voorstellen dat ik dat de volgende keer weer doe. Ja, want daar ga je dan ook wat mee doen met die reacties. Nou ja, de vergadering waar ik net uitliep was um, wat bij ons heet de middagvergadering. Om één uur altijd elke dag. Dan discussiëren we met de hele redactie voor zover hier dan op dit moment uh, aanwezig En voor zover het gaat. Dan discussiëren wij altijd over de programma's van gisteren of eergisteren. Of andere journalistieke thema's. En hier ging het natuurlijk ook over wat we gisteren en eergisteren gedaan hebben. En dan zijn er ook collega's die zeggen ja hebben we dat nou goed gedaan. Uh, hadden we het niet minder moeten doen. Uh, dus daar, daar hebben we een open journalistieke discussie ja. over. En alle reacties uh, die betrekken we daar juist Want bij. Ik, ik las bijvoorbeeld in de NSC Next vanochtend, de daar daarop. Wijnberg die, die schrijft daar heel duidelijk van: nou, we hebben er nu voor gekozen om gewoon niks meer te melden. zolang er geen nieuwe feiten zijn. Dus hè, als we dat uh, RVD-communiqué mogen geloven, dus aan het eind van de week zou er dan weer nieuws zijn. Uh, is dat ook iets waar jij wel uh, voor zou kiezen dan? Nou, ik weet niet precies waar dat bij hem toe leidt in de krant. Uh, ik denk wel dat wat um, een, een krant die één keer per dag doet. die heeft een andere positie, een andere, andere functie in de informatievoorziening. dan wij als NS hebben. Wij zijn 24 uur per dag. Um, uh, uh, beschikbaar, uh, zenden we uit uh, op allerlei manieren. Um, dus we zullen het op nieuwswaarde blijven beoordelen, maar uh, er zullen ongetwijfeld uh, vandaag de komende dagen ook uitzendingen zijn waar het niet in zit, er zal minder aandacht voor zijn. Maar om bij voorbaat te zeggen, uh, we doen het ongeveer niet, dat is niet mijn keus. Iemand schrijft hier, uh, op jouw blog trouwens, daar hebben we het afgehaald, uh, zei, ik heb vrijdagavond een uurtje Paul Witman gekeken, daar heb ik meer nieuws gehoord dan in al die uren en die extra journaals. Uh, daar zaten allemaal deskundigen. Hè? Een skileraar die in dat gebied uh, bekend was, een mevrouw die daar geloof ik al 40 jaar skiet, een arts die vertelde over de omstandigheden. Nou, noem het allemaal maar op. Ja, nou ja, ik weet niet of het allemaal mensen waren die vertelden uh, over hoe het daar was of hoe ze dachten dat het daar was. Ja. Die, uh, dat is wel een heel groot verschil, denk ik. Ja, er werd sowieso veel gespeculeerd, natuurlijk. Uh, ik heb wel een hoop specula speculaties gehoord ja, dit weekend. Ja. Het is ook moeilijk. Ik wil, ik, nogmaals, ik zag Marieke de Vries gisteren en ik had echt wel met haar te doen. Want die krijgt elke uur dezelfde vraag ongeveer. Het was weer eens een nieuw communiqué. En zij moet dat dan toch een soort van interpreteren. En dat is toch ook speculeren? Nou, wat Marieke daar zegt, dat is niet alleen maar uh, wat zij daar ter plekke op haar eentje, in haar eentje op die berg uh, bedenkt hoor. We zoeken natuurlijk meer bronnen en op allerlei andere plekken informatie. En dat brengen we bij elkaar in zo'n gesprek. Uh, wat, wat Marieke daar zegt, als ik een voorbeeld mag noemen. Ze heeft bijvoorbeeld zaterdagavond gezegd hè, dat het beeld wat je zag van de koningin en van Mabel. Um, dat het niet toevallig is dat we haar gezien hebben. Dat, dat we de vooringang. Dat, dat, dat we hen gezien uh -huh. hebben. Hè. Een deel van de reacties gingen om dat wij de privacy van de koninklijke familie niet zouden respecteren. Het is niet toevallig dat ze daar lopen en dat ze zichzelf zichtbaar maken. Dat is een hele bewuste keus van haarzelf, van de NVD uh, om dat zo te doen... Uh, nou, dat, dat heeft zij bijvoorbeeld uh, beschreven. En dat, dat weet je niet toevallig. Dat weten wij natuurlijk ja, ja. vanuit onze kennis, ervaring... en vanuit de contacten die we op allerlei ja. plaatsen hebben. Als je legt re ze dan uit. Ja. Als je die reacties allemaal leest... Hè, dan, dan uh, hechten mensen toch wel veel aan het gezag, zeg maar. Het gezag is dan de RVD. En wij, de media, zijn dan maar weer van die lui... die daar proberen doorheen te fietsen. Uh, tegelijkertijd moeten mensen denk ik toch ook niet vergeten... dat die RVD ook wel een taak heeft. In de zin van, ja, die kunnen ook gewoon ja. iets achterhouden... natuurlijk, als ze dat willen. Ja, er is wel eens uh, de afkorting Rijksverzwijgingsdienst verzonnen voor de Rvd. Op de blog zie je verschillende reacties. Er zijn mensen die zeggen, u moet alleen maar uitzenden wat de Rvd zegt. En er zijn mensen die zeggen, uh, je moet vooral niet zeggen wat de Rvd zegt. Want die verzwijgt uh, allerlei, uh, allerlei zaken. Um, ik denk dat ik een hele, uh, mijn journalistieke werk heel slecht zou doen... als ik alleen braaf zou luisteren naar wat de Rvd zegt. Ik, kan me, um, ik, ik ben ook wel verbaasd dat mensen dat zeggen... Uh, dat je als journalistieke organisatie alleen maar uh, de autoriteiten volgt... en alleen maar braaf opschrijft wat zij doen... dat lijkt mij niet een uh, 2012 een manier om journalistiek te bedrijven... Mm -hmm. en nieuwsrubrieken uh, uh, te maken. Dan even naar die NSC-kwestie, want daar vind jij dan ongetwijfeld ook iets van. Uh, Jannetje Koelewijn, die is daar toevallig, omdat haar man uh, arts is. Die is ook in dat ziekenhuis, om daar een cursus te geven. Die komt in gesprek met een van de behandelende artsen. Zij staat daarbij. En uh, ja, hoort daar toch andere dingen dan wat inderdaad de RVD tot dat moment uh, beweerd heeft? Uh, moet je dat dan wel of niet publiceren? In dit geval hebben we even gekozen om het wel te doen. Um, en dat was omdat, uh, naar ons oordeel... Um, um dat valide was omdat uh, uh, mevrouw Koelemijn is een gerenommeerd uh, journalist. Uh, de NRC is een, uh, is een serieuze krant. Uh, wat zij daar meldde klonk, uh, klonk en klinkt voor mij nog steeds... als een heel serieus, uh, valide verhaal. We konden het niet checken, want we hadden, hadden zelf geen toegang uh, tot die artsen. Maar het is wel uh, een, belangrijk, een belangrijk nieuwsfeit... Wat door de publicatie van NRC ook op allerlei plekken rondgaat. Nou, dan uh, hoort het erbij dat je als NOS ook vertelt dat dat bericht openstaat, open en dat je een beeld geeft van de discussie die dat oproept, um, en, en van, van de reacties die dat oproept. Um, dus ik ook nu terugkijkend vind ik nog steeds uh, logisch in terecht dat wij dit nieuwsfeit gemeld hebben. Ja, maar vind je, want bedoel, begonnen natuurlijk mee dat de NRC dat publiceerde. en hadden die dat mogen doen, vind jij? Stel dat jij de baas van de NRC was geweest. Als ik de hoofdredacteur van de NRC was geweest... en een van mijn verslaggevers was met, dit, uh, met letterlijk hetzelfde verhaal gekomen... namelijk, ik heb een arts gesproken en ik heb mij bekendgemaakt als journalist... en die heeft mij dit verteld. Uh, dus er is, ik heb niks afgeluisterd, maar ik, het is allemaal volledig open gegaan. Had ik het ook gepubliceerd. Ondanks dat het over de, de prins ging, privacy wordt toch mee... Ja, je gaat ook feiten naar buiten brengen... waarvan je uiteindelijk toch niet weet hoe dat uh, zal aflopen. Ik begrijp ook uit het, vandaag het verhaal in de krant... dat deze arts uh, zegt van ja, ik wilde ook even een statement maken... want al dat geheime gedoe... Dat hou ik ook niet van. Ja, dat was haar echt Die dat zei. Ja. Maar het verhaal begon bij een arts van het ziekenhuis ja. waar de prins ligt, die een aantal feitelijke mededelingen deed over uh, zijn gezondheidstoestand. Um, en zaterdagochtend, toen dat bericht kwam, was dat het bericht. Als dat het bericht was geweest waar uh, een verslaggever van ons bij mij was gekomen, um, die had gezegd: ik heb Um, een arts gesproken van het ziekenhuis. Ik ben daar gekomen via mijn partner en daarom was ik daar. Maar ik heb een arts, zelf een arts gesproken van het ziekenhuis... die dit zegt. Nou, dat had ik belangrijk nieuws gevonden, had ik ook gedaan. Je kan discussiëren over de vraag of die arts dat had moeten doen. Maar dat is wat anders. Ja. Um, je had het al even over dat blog net. Hè? Uh, nou, daar, daar stromen de reacties binnen. Overigens, dat geldt voor de NRC ook, zag ik. Want die uh, hoofdredacteur heeft ook een uh, verantwoording geschreven. Um, vroeger was het verwijt nog wel eens. Van, van ook met name naar de publieke omroep. Ja, die lopen er altijd maar achteraan. Eigenlijk kan je het ook nog... Moet goed doen, hè? lijkt het wel. Ik denk dat het een beetje zo is. Ik denk dat bij dit nieuwsfeit uh, hoort dat een, uh, heel veel mensen het wel willen weten... en een deel van de mensen uh, het niet interessant vinden, om welke reden dan ook. Uh, en als je een, een, een, een hele brede nieuwsorganisatie bent, wat, wat wij natuurlijk uh, zijn... Uh, radio, televisie, internet, uh, en, en, en, een paar, en op een dag of een paar dagen bereik je miljoenen mensen... dan weet je bij dat je niet iedereen uh, gelukkig maakt. En wat jij zegt is daar een mooi voorbeeld van. In het verleden is de NOS wel verleden. Dat, uh, weten dat wij onvoldoende alert zijn als het gaat om het brengen van nieuws. Uh, nou, ik geloof dat we nu uh, alert geweest zijn. Ja, we gaan kijken wat onze bellers vinden. Jij blijft meeluisteren Ik kom zometeen graag bij je terug om uh, de reacties uh, door te nemen. Uh, eerst maar eens even naar onze site, want daar is al flink gestemd, zie ik. Uh, ruim 1800 mensen hebben de moeite genomen om eens of oneens daarin te vullen. Alle media-aandacht voor Prins Frieso is terecht. 28% zegt eens, 72% zegt oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik vind de verslaggeving te overdadig. Ik word graag op de hoogte gehouden. Maar iedere zender, ieder programma is een eigen journalist daar. Uh, samenwerken kan blijkbaar niet. En voor de koninklijke familie geldt dat zij ook moeten afwachten. En waarom kunnen wij dat niet? En toen ik een deze dag ook iets van een biografie van uh, Prins Friso voorbij zag komen... toen dacht ik, hij is nog niet dood. Ja, oké, okay, dank, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag gesprek met de heer Van de Rest uh, ik ben het, het totaal oneens met die hype die ze gemaakt hebben. Uh, het gaat niet om de koningin. Ik bedoel, uh, dat is de koningin. Maar het is bovendien een mens. Ik zou al die journalisten wel eens vragen die zo'n hype ervan maken. Als ik ben dan grootvader. Hè? Als hun vrouw of hun echt, als echtpaar dat ze overkomen met een kind van hun. Hoe zullen hun dat in de Aston de Haven klappen als ik me maar beweeg buiten het ziekenhuis. En al die fotografen en die blitslichten enzovoort. En mensen die wat willen weten. Mm. zouden gewoon moeten zeggen wat de RVD zegt. En dat geldt ook ik, als ik in het ziekenhuis kom en mijn kind eh, overkomt dat. Hè, of mijn kleinkind dan wordt mij dat gezegd en dan neem ik dat aan. U vindt dat de journalisten meer de RvD moeten volgen? Nee, ze moeten hun gevoel volgen. Wat, wat zouden hun denken doen ja. Ja. als hun eigen kind overkom. dat overkomt? Dat snap ik niet. Dank u wel. TNL, goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Peters de beeld. Nou, even heel eerlijk zijn, ik ben het oneens. Maar als het om een gewone Nederlander gaat... dan denk men misschien triest, maar eigen schuld, dikke bult... Ik vind het, als de mentaliteit van het Nederlandse volk zo is dat ze daar zo'n sensatie aan beleven, dan is het toch een testimonium paupertatis. Dat zijn mooie woorden, mevrouw. Dank u wel. Stamp.nl, goedemiddag. Met half mij gewandt. Ik vind het ook mooie woorden, ja, maar ik ben het ook niet eens met de stelling. Ik vind het wat voor nieuwswaarde heeft het heden. Ik vind het een circus eigenlijk. Je weet van tevoren dat er ook geen nieuws verstrekt gaat worden. Dat, dat is toch bekend. En dan, dan toch massaal voor die ingang te blijven hangen. Maar dat is niet alleen dit geval. hoor. Ze houden het hele jaar door verkiezingen. Wat heeft dat voor zin? De verkiezingen zijn één keer in de vier jaar. Dus het is... En in dit geval terugkomen. De medici weten zelf ook niet eens nog wat de uitkomst zal zijn. Die neurologen die, die, die geven dat voortdurend aan. Ja. Ze weten het niet. Maar waarom moet dat van minuut tot minuut... En dit is, nou ja, omdat we het willen, zeggen de, nee, zeggen de, de nee, hoofdredacteuren. Nee, nee, dat wordt ons opgedrongen. Dat nieuws, dat is dat als de mensen krijgen het gewoon opgedrongen. Dat dat, dat maken de journalisten ervan. Maar dat is niet, is nogmaals, niet alleen met met, met Friso het geval. Alles wordt opgeblazen tegenwoordig. Het wordt niet alleen opgeblazen, maar ook de manier waarop. Het, het In een raffelend tempo, dat is ook zoiets. Normaal spreken is er ook niet meer bij. Iedereen brult erin in een paar seconden hele zinnen uit. En denkt, is dat nodig? Ja. U gooit nu wel een hele hoop uh, op een hoop, ja, maar, maar, wel, maar he? He? de kern is duidelijk. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Met ben Haag. Je bent tegen de stelling om twee redenen. Uh, dat nieuws brengen ze, terwijl helemaal geen nieuws is... Dat is erg belangrijk, maar wat ik nog veel stuitender vind: al die mensen die al eerder zoiets meegemaakt hebben in hun leven, worden iedere keer noodloos herinnerd aan het verdriet dat ze toen opgelopen hebben. Hmm. Maar u kunt toch niet zeggen dat het, dat het geen nieuws is als, als uh, de, de zoon van onze koningin in zo'n ongeluk terechtkomt? Nee, nee, nee. Ik bedoel, heel anders. Dat, dat vind ik wel nieuws. Maar uh, er is geen nieuw nieuws. Uh, het is, uh, ze hebben gezegd van die, die medische stad... Mm. we houden een week ons mond, kunnen we kunnen niks zeggen. Uh, laat het er ook zo rusten. Ja. Op die, die, wacht dan die week. Ja, duidelijk. Dank u wel. Stampertnl, Goedemiddag. Harry Westelijk, Nijmegen, nee, oneens. Nu volgt de speciale, spectaculaire, extra ingelaste nieuwsuitzending... Er is totaal geen nieuws. De hype regeert, is een variant op de leugen regeert van de koningin. De media zijn rijp voor een collectieve opname in de psychiatrische inrichting. Ik ben heel boos. Het is van hype naar hype. Elfsteden toch gekte. Melpunt Midden en Oost-Europa. Mauro, doe eens normaal man. Vrijlading van Holleder. Aankomt celmeisje Laura. Jullie zijn echt helemaal gek geworden. Knettergek volgens Ja, zeg, zeg, zeg, zeg. Nee, maar serieus. Het is een grenzeloze sensatiezucht. Oh, okay. Ik ben heel beschaafd normaal gesproken. Ja. Ik scheld niet, ik vloek niet. Maar het is de hype regeert. Met een variant Goed. op de koningin de leugen regeert. Het maar... is zwaar overdreven en er is niks nieuws tot vrijdag blijkbaar. Hou er dan eens een keer overop, alstublieft. Goed zo, dank u wel. Stampenel, goedemiddag. Ja, met Roel de Ruiter. Ja. Dag meneer de Ruiter. Ja, uh, de verloedering van de journalistiek uh, die heeft weer, uh, is weer duidelijk naar voren gekomen in deze nieuwsgaring. En uw gast, die zegt dat het uh, Nederlandse volk het wil. Nee, zoals al eerder gezegd, u drinkt het op. De arrogante journalistiek, die, die, die, die maakt uit wat wij willen en wat, wat wij niet willen. Ja. Het is gewoon uh, een gebrek aan zelfreflectie als zelfrespect van de journalistiek. Ja, u, u, u belt wel eens vaker en u hebt niet zo'n hoge pet op van de journalistiek, dat weten we. Uh, u hebt die punt gemaakt, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het eigenlijk met mijn uh, voorganger uh, ook eens. Uh, ik, met name wil ik dan nog eens wijzen op het feit dat er moet nu beveiliging in het ziekenhuis zijn, omdat er soms misschien wel journalisten naar binnen komen om uh, ja, weet ik wat voor uh, rare, nou ja, tussen haakjes, rare foto's te kunnen maken. Mm. Uh, mijn punt is dan, afwachten is ook een kunst. Afwachten is ook een kunst, dat is ook een mooie. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Met Jelle de Jong in Amersfoort, goedemiddag. goedemiddag. Ik vind het volkomen terecht dat hier aandacht aan besteed wordt. Het is de zoon van de koningin, een zwaar ongeluk. De, ik vind het volkomen terecht. Ja, dus u zegt eigenlijk eens op die stelling. Ja. En ben, u, met geen, de e, u bent de eerste. Het is niet eens een kwestie alleen recht van de RVD. Want hij behoort niet meer tot de koninklijke familie, of andersom nee, precies. Nee, nee, nee. Dat is waar. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Peter Elsker uit Valkenburg, Stadroland. Oneens, laat ik zeggen, laat ik het heel kort houden. Twee of drie keer nieuws geven, daarna die mensen met rust laten. Want dat hebben ze wel verdiend. Dank u wel, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik ben het uh, niet eens met de stelling, want uh, hij geneest echt niet uit hoor, als ze er blijven staan. Ze kunnen best naar huis gaan, even bericht afwachten en dan daarna weer verder gaan. Ja, u bent het eens met die stelling van die mevrouw. Net afwachten is ook een kunst. Juist. Ja. Oké, okay, dank u wel. Nog eentje dan. Stamper.nl, goedemiddag. Uh, goedemiddag met de Hazenbreda. Breda. Ik ben het volkomen oneens ermee. De, uh, de, de koningin is er ook niet blij mee. Je moet nou doen en zij. Je gaat naar binnen. En in het kader, uh, Je wordt ook toch wel berichten over bezuideringen, maar is daar is voor die media-hype dan daar allemaal wel geld voor. Er wordt 200 miljoen bezuinigd, meneer, op de publieke omroep. En toch nog dat soort mooie programma's allemaal. Ja, ja, ja. ja. Dat, dat, dat, ik, dat, dat, dat, dat is een beetje onbegrijpelijk. Ja. Goed, dank u wel voor het bellen. In ja. ieder geval zeggen we tegen iedereen... Uh, nou ja, uh, Marcel Gelauf heeft meegeluisterd, hoofdredacteur NOS Nieuws. Uh, dat, dat hij dit soort reacties kon verwachten, wist hij. Want nogmaals, uh, hij heeft een blog bijgehouden... en uh, daar uh, ligt het er ook niet om, uh, de, de kritiek. Um, even nog... Uh, veel mensen gebruiken het woord hype ook, hè? Ja, dat zit er wel een beetje in. Maar dat is een beetje, denk ik, de tijd waarin we leven. Er zijn zoveel zenders, zoveel programma's... en de techniek die we tegenwoordig tot onze beschikking hebben... leidt ertoe... Um dat uh, heel veel uh, zenders en programma's veel makkelijker tot stand te, zijn te brengen dan in het verleden was. Dus dat, dat zit er wel een beetje in. Dat is een beetje onvermijdelijk, uh, denk ik. Ja. Maar dan wil ik een ander ding over zeggen. Um, wij zetten natuurlijk niet altijd alles uit wat we tot onze beschikking hebben. Uh, de kijker weet natuurlijk nooit. De luisteraar weet nooit wat, uh, wat hij niet ziet of niet hoort. Maar wij maken natuurlijk ook heel, heel dubbele selecties uh, in wat we wel doen en wat we niet doen. Want er waren inderdaad ergens... heel veel geruchten op een gegeven moment, ook ja. over, over de medische toestand. Ja. Maar ook, ook qua beeld. Hè, dat we ergens staan in de Kamer wil niet zeggen dat het een uitzending wordt. Nee, precies. Uh, goed, over die hype nog even, nog even. Want het gaat wel eens over de kloof tussen zeg maar, de politiek en, en de burgers. Maar het lijkt nu soms ook dat, dat er een kloof zit tussen de media en de burgers. Want jullie, zeg maar, de hoofdredacteuren, zeggen... nou, mensen willen dit toch ook graag weten. Nou, je hoort nu ook een paar reacties van mensen die zeggen... nou, we, we willen dit helemaal niet weten. Ik, ik, ik ben helemaal niet verbaasd dat er mensen zijn die zeggen dat dit een verkeerde keuze is. Maar dat maakt het als brede nieuwsorganisatie natuurlijk wel lastig. Je, je kan het nooit iedereen naar de zin maken. Vanuit onze perceptie is dit belangrijk nieuws. Je zei het zelf ook al, de, de zoon van het staatshoofd. Ja. Dat maakt het belangrijk nieuws. Ik denk dat veel mensen dat willen weten, daarvan op de hoogte willen blijven. Nou, dat leidde tot de keuzes die wij de afgelopen twee dagen gemaakt hebben. Ja. Je zei net al van, we gaan het nu wel iets terug. Dat hebben we gisteren al gedaan. Ja. Als er nieuws is, dan gaan we het ook echt melden. Dus wat die mevrouw zegt, afwachten is ook een kunst. Dat is ook wat je nu eigenlijk een beetje dat zijn we in de tijd brengt. Natuurlijk, ja. natuurlijk zijn we aan het afwachten. We maken geen extra uh, bulletins meer. En uh, we doen ook ander nieuws. Uh, maar dat doen we uh, al sinds vrijdag. Vrijdagavond in het 8 uur journaal zat denk ik ongeveer een kwartier over dit onderwerp. Maar ook tien minuten aan, uh, uh, ander nieuws. Dat was uh, gisteren ook. Dat was zaterdag ook. Dus het is niet zo dat het alleen maar over Frizo gaat. Maar het is wel een belangrijk nieuwsfeit. Nou, nog, nog één ding wat ook een van de bellers uitstip. En ik zag het ook op, op het blog dat mensen daar wel nou ja, in ieder geval kritiek op hadden, was dat portret wat we het uitgezonden. Was een portret van Frizo. Ja. Als je daarin viel, zou je ook denken van ja, dat lijkt wel een soort necrologie of zo. Ja, ik kan me dat wel een beetje voorstellen dat mensen die perceptie erbij uh, gehad hebben. We hebben ons van tevoren even die vraag gesteld. Dat, was, ja, dat portret was al eerder gemaakt. Dat was uit de tijd dat uh, Frizo ging trouwen. Of het jaar daarvoor eigenlijk, in 2003... Uh, Um, uh, we hebben het gedaan om even een beeld te geven van wie hij is. Uh, de mensen die er van tevoren naar gekeken hebben, wat hebben we gedaan? We hebben er van tevoren naar gekeken en ons de vraag gesteld. Uh, is dit wel een portret of geeft het misschien dat gevoel wat jij nu beschrijft? Nou, ons gevoel... Um uh, was het heel goed uitzendbaar op dit moment om hem even neer te zetten. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen dit gevoel erbij gehad hebben. Dat was dus zeker niet de bedoeling. Nee. Um, so, zoals je nu ook al een paar keer hebt gezegd... jullie blijven bezig met te kijken van hoe, hoe gaan we hiermee om. Uh, dat, dat, dat zal ook de komende dagen zo zijn. Ja, zeker. De discussie, de journalistieke discussie... op de redactie hierover is zeker nog niet klaar. Nee, En op je liveblog, want dat, dat, uh, dat gaat gewoon door ook. Uh, ja hoor, ik blijf uh, kijken naar de reacties van mensen. En als ik daar aanleiding toe zie, zal ik zeker daar ook weer op reageren. In ieder geval mooi dat je ook hier was. Instand.nl. Marcel Geloof, hoofdredacteur van uh, NOS Nieuws. Uh, over die uh, stelling dus, ik zal hem nog een keer herhalen. En we gaan ook een keer verversen. dan hebben we de laatste tussenstand. Alle media-aandacht voor Prins Frieso is terecht. Daar is nu door ruim 2000 mensen op gestemd. 27% eens, 73% oneens. Ik ben benieuwd of het zometeen in dit is de dag ook gaat over deze kwestie. Ja de hoor, ja, ja hoor. Toch wel, Neurochirurg Kees, natuurlijk is de gast samen met zijn vrouw, uh, NSC-journalist Janetje Koelewijn. Zij brachten samen zaterdag het nieuws dat uh, de prins geen schedelbasisfractuur mocht hebben, uh, heeft, maar uh, mag je dat eigenlijk wel brengen? Daar gaan we over praten met hen en met medisch-ethicus Theo Boer, die is ook te gast en uh, ze gaan in gesprek met elkaar. Verder Rusland-deskundige Marie-Therese Terhaar. Binnenkort zijn er presidentsverkiezingen in Rusland en zij zegt dat het allemaal wel meevalt daar. Wij maken ons daar zorgen over, maar eigenlijk, uh, als je het vergelijkt met andere landen, is Rusland best ver in zijn ontwikkeling volgens haar. Oké. Okay. Dat was het? Ja. Nou, prima. Zometeen na tweeën meer. Dit is de dag. Victor uh, Leu is er ook nog over een toneelstuk. Acteur. Ja. En samen met Elsbeth. Samen met Elsbeth. Thijs en Elsbeth. Zometeen na tweeën hier op Radio 1. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... Ding.